Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Golfstaat Qatar heeft een belang genomen in olie- en gasmaatschappij Shell. Over de grootte van het belang wil Shell geen mededelingen doen. Het zou gaan om een aandeel van tussen de 3 en 5 procent. Daarmee zou Qatar in één klap een van de grootste aandeelhouders zijn van Shell. Qatar nam onlangs al een belang van 3 procent in olieconcern totaal... de Britse bank Barclays en autobouwer Porsche... De Golfstaat zou ook interesse hebben om een belang te nemen in de Italiaanse oliemaatschappij ENI. De Europese economie krimpt dit jaar, maar voor volgend jaar is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft de eurocommissaris Rehn gezegd bij de presentatie van de economische ramingen van de EU. Rehn verwacht dit jaar 0,3 krimp. Volgend jaar groeit de economie in de eurolanden naar verwachting met 1%. In de hele EU wordt 1,3% groei verwacht. De Nederlandse economie groeit volgens Reen volgend jaar ook, namelijk met 0,7%. Het Nederlandse begrotingstekort is volgens de EU hoger dan de toegestaande 3%, maar daarbij is het vijf partijenakkoord niet meegerekend. De cijfers zijn somberder dan in november, toen kwam Reen ook met een verwachting voor 2012. Als zich meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks melden... moet er een ledenraadpleging komen. Dat zegt fractieleider Jolande Sap. Tot nu toe is Sap de enige binnen de partij die zich officieel heeft aangemeld. Tweede Kamerlid Tofik Dibi wil volgens onbevestigde berichten... ook een gooi doen naar het lijsttrekkerschap. Kandidaten kunnen zich tot 31 mei melden. Het congres zou dan op 30 juni de lijsttrekker aanwijzen... Jolande Sap vindt dat dat te lang duurt. Als meer mensen zich melden, geeft Sap de voorkeur aan een ledenraadpleging zo snel mogelijk na 31 mei. Tijdens de rechtszaak in Noorwegen tegen Anders Breivik heeft een van de nabestaanden een schoen richting Breivik gegooid. De schoenengooier is waarschijnlijk een broer van een jongen... die door Breivik is doodgeschoten. Correspondent Rolien Kreton. Die jongen op de tribune uh, schreeuwde, daarbij go do hell, you killer. En ja, vervolgens uh, ontstond een vrij chaotische uh, situatie. Dus mensen in het publiek begonnen te huilen. Er waren een paar mensen die applaudisseerden. En de schoenengooier is de zaal uitgezet. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt maar vanuit het westen steeds meer zon. De temperatuur is al aan het dalen, komt vanavond later uit op ongeveer 6 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, het wordt 11 tot 14 graden. ANWB verkeersinformatie Er staan files op de Ring Amsterdam, de A10... tussen Knoopend Watergasmeer en de Zebergetunnel, 2 kilometer. De rechterreishok is daar dicht. A28 naar Utrecht, tussen Knoopend Hoeveelhaken en Leuzen-Zuid, 4 kilometer. Op de A50 Arnhem naar Oost staat ook 4 kilometer... tussen de knooppunten Valweg en Ewijk. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Moorgestel. Die blokkeert daar de rechterrijstrook. En dan staat inmiddels een file van 4 kilometer. En dan file op de A73.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Een hele goede middag. En welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Met topadvocaten Lisbeth Zegveld over de vervolging van Karremans en Zorikjeta. Psycholoog Roel Verheul over het nieuwe handboek Psychiatrie... Met dat handboek zou wel eens onterecht een stoornis vastgesteld kunnen worden. Sanger Whalen die gaat het over Bob Marley hebben en over Willie Nelson. Diana Kuip beschreef de carrière van profvoetballers door de ogen van hun moeders. En moet Nederland na 2014 wel of niet blijven investeren in Afghanistan? Een debat. We gaan het ook over het laatste economisch nieuws hebben met Matthijs Bouwman. Barbara Barend heeft het over de sport, de column van Justus Van Oel. brouzen met Jurka Jansen, heel veel satire. En live muziek. Dit keer LMO Racetrack. Race track. U krijgt ze nog zeker vier keer en dan natuurlijk ook uitgebreider te horen. U kunt ook reageren op deze uitzending. U kunt ons twitteren, hashtag AfroVML. En sterker nog, u kunt ons zelfs bekijken via de website: vrijdagmiddaglife.afro.nl. De kans dat bij u onterecht een stoornis wordt vastgesteld... wordt groter met het nieuwe handboek voor de psychiatrie, afgekort DSM. Psychiaters en psychologen baseren hun diagnose op dat handboek. Het huidige handboek is al bijna 20 jaar oud en dus aan revisie toe. En een van de psychologen die daarbij hielp was Roel Verheul. Was, zeg ik met nadruk, want hij is uit de werkgroep gestapt... omdat hij niet meer in wil staan voor wat er in dat nieuwe handboek komt. Roel Verheul, welkom. Bedankt. Uh, DSM, vraag ik even aan Moelen, de gast tegenover u, een bekend begrip? Uh, nou ja, je hoort er af en toe iets over, maar wat het helemaal inhoudt, dat, uh... ga je nu horen. Ja. Van Heul, uh, tegenover jou. Ja, een handboek uh, waarin dus al die psychiatrische stoornissen staan beschreven, lijkt mij op zich nuttig, toch? Stapt u uit uw werkgroep die dat nieuwe handboek aan het schrijven is, waarom? Omdat ik mij niet meer uh, kan uh, ik kan me niet meer vinden in de voorstellen voor de nieuwe versie. Het gaat overigens. Ik werk alleen maar aan uh, het nieuwe voorstel voor persoonlijkheidsstoornissen. We zijn uh, in zo'n. Uh, het is een enorme beweging. Er zijn tien werkgroepen naast elkaar die over de tien hoofdstukken van de DSM gaan. Dus, internationaal. Hè? Is internationaal. Is ja. uh, dit is de meest toonaangevende klassificatie of indeling van psychische stoornissen. Mm -hmm. En, en je moet je voorstellen, één werkgroep gaat over, over depressie... een en ander over schizofrenie, de volgende over verslaving. En mij ging over persoonlijkheidsstoornissen. En wat, wat was het probleem? Wat vond u niet goed? Het, uh, we hadden gehoopt, dat, uh, tenminste ik had gehoopt... en ook de collega uit Canada, wij waren de enige buitenlandse leden... van de werkgroep, dat het uh, systeem beter zou worden. Uh, dat wil zeggen onder andere eenvoudiger, want het was al redelijk complex. Maar wat de werkgroep nu voorstelt, is dat het nog veel complexer wordt... En het, het grote nadeel van als iets complexer wordt is uh, dat het wel eens onbetrouwbaar kan worden. Dat uh, de ene psychiater of de ene psycholoog tot een heel ander oordeel komt dan de ander. Uh, maar dat het ook tot verwarring kan gaan leiden. En dat je inderdaad bij wijze van spreken uh, onterecht een diagnose opgeplakt krijgt. Overigens is die kans, uh, hè, want normaal ga je naar de, naar de hulpverlening toe en vraag je jezelf om een diagnose... Dus, dus, ik moet het een beetje relativeren. De, hè, de kans dat je zomaar een diagnose op straat krijgt, die, die kans is voornamelijk groter als je in de forensische psychiatrie zit. Dus als je als het uh, gedwongen gebeurt, als je gedwongen bent, bent ja, uh, bijvoorbeeld ja. omdat je crimineel bent. Maar goed, bent. ook al ga je vrijwillig, dan is het wel fijn als die klopt die diagnose. Nee, absoluut. En dat is exact waar ik me uh, zorgen over maak. Uh, die betrouwbaarheid, dat is echt een van, dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde. Uh, als iets betrouwbaar is, hè, als, als alle beoordelaars tot dezelfde orde komen... Dan, dan ben je er nog niet. Dan moet het ook nog wel een, een zinnig uh, etiket zijn... Waar, waar je, f-, hè, wat vervolgens iets zegt over de behandeling. Mm -hmm. Over de prognose van de, van de stoornis. Uh, maar daar, daar zit het wel goed mee. Het is met name dat ik me zorgen maak over die betrouwbaarheid. Maar u, nou, u zegt het, u bent vooral uh, bezig met die persoonlijkheidsstoornissen. Laten we een voorbeeld uithalen. Uh, uh, uh, uh, uh, daar valt bijvoorbeeld ook borderline onder. Ja. Hè? En is dat een van die, van die uh, stoornissen waarbij de definitie nu... Veel ingewikkelder wordt? Ja, hij wordt, hij wordt ontzettend veel ingewikkelder. Uh, ik heb het gisteren ook nog eens een keer aan mevrouw laten lezen. Die, die kwam daar ook niet uit uh, wat er precies bedoeld wordt. En die is er zelf ook psycholoog. Uh, het is echt ongelooflijk ingewikkelde. Uh, vroeger moest je op basis van ongeveer 10 criteria moest je, uh, die diagnose vaststellen. In het nieuwe voorstel moet je wel 50 dingen langslopen om, om een oordeel te kunnen geven. En dan zijn er ook nog heel veel vragen over. Maar. Wat... Worden ze dan niet juist heel voorzichtiger en preciezer, zou je denken? Nee, uh, ik, ik ben bang dat. Uh, want veel, veel. Je, je moet je toch voorstellen dat een psycholoog of psychiater die. Uh, ja, die, kan niet, hè, die, die heeft niet zo'n boek in de hand als hij met jou zit te praten. Dus die, die kan hooguit tien verschillende kenmerken in zijn hoofd hef, hebben... en dan checken of die aanwezig zijn. En niet vijftig of meer. Maar niet 50 tegelijk. Dat, nee. dat wordt een janboel. En, en je moet je ook voorstellen dat er is steeds meer druk op die zorg... om het kort en snel te doen en, mm. en, en dus zuinig. Hè, dat het... Want dat boek voor alle duidelijkheid... dat is wel een beetje de bijbel voor alle psychologen en psychiaters... Maar ook voor zorgverzekeraars, toch? Die moeten Absoluut. beslissen of ze vergoeden. Dus het, is, het is eigenlijk het startpunt van de hele GGZ en ook van huisartsen... Uh, bij het bepalen van uh, voor, uh, welke stoornissen kun je voor in behandeling... welke stoornissen wordt de behandeling van vergoed. Uh, ook het, het, uh, het tarief wat er dan voor geldt. Maar het is ook de grondslag voor alle behandelrichtlijnen. Het is de grondslag voor hoe instellingen hun zorg uh, inrichten. Dus het dus is voor, het, een, voor een stoornis, om het maar gek te zeggen... heel belangrijk om daarin opgenomen te worden? Het is, ja, als je er niet in opgenomen bent, dan, dan besta je niet. Dan besta je niet eigenlijk. Niet. En, en als je erin opgenomen wordt, dan komt er ook geld vrij... voor onderzoek, medicijnen? Dat zou je ook nog wel kunnen zeggen. In Nederland heb je bijvoorbeeld Zonmw die. Uh, uh, heeft 100 miljoen per jaar voor gezondheidszorgonderzoek. overigens maar een deel daarvan voor de. Als ministerie van Gezondheid. Ja, ja, dat is, dat is, dat is het, het overheidsgeld voor ja. gezondheidszorgonderzoek. En als je niet in DSM staat, kleine kans dat je dan in die vijver. Uh, ooit wat kan vissen. Dus dat gaat met name bijvoorbeeld naar depressie, verslaving. maar ook wel persoonlijkheidszorg. Is tegenwoordig. Ja, en niet alleen worden die definities, begrijp ik zoals u dat zelf in die werkgroep merkte, uh, heel uitgebreid en ingewikkeld. Ik las misschien ook in andere werkgroepen, dat er ook nieuwe stoornissen opgenomen worden... zoals dwangmatig kopen of het ouderlijke vervreemdingssyndroom. radeloze kinderen na een scheiding. Ja, ik, ik ben daar heel erg uh, uh, kritisch over. Uh, overigens heb ik ook net begrepen dat er een aantal stoornissen... Ja, het, het, het probleem is dat we, uh, dat we voldoende mensen... In, in onze samenleving, ook in Amerika of in China... komen al in aanmerking voor een etiket. We hebben echt geen behoefte uh, om nog meer mensen uh, van etiketten te voorzien. Zoals dat we hier ook al heel veel kinderen bijvoorbeeld met ADHD hebben? Ja, ik denk dat dat, dat, een, dat dat een goed punt is. Uh, overigens moet je altijd kijken van uh, een etiket kan ook misbruikt worden. In het geval van ADD denk ik wel eens dat uh, het voor ouders wel goed uitkomt. Omdat wat, wat er misschien in werkelijkheid aan de hand is, is dat er opvoedkundige problemen zijn. Door een etiket te plakken waar een, uh, een medicijn voor bestaat, kun je dat, je dat lekker buiten tegeven. jezelf leggen. Dus, maar dan als je dat constateert, constateert dan is het dus verdomd belangrijk dat je naar die criteria gaat kijken... en dat je ze zo aanscherpt dat dat misbruik eigenlijk... wat we met z'n allen niet willen, voorkomen zoveel mogelijk voorkomt. Ja, maar, maar bijvoorbeeld ook zoiets als koopverslaving. Ik bedoel, ja, dat, wat, wat, ik krijgen we dan pilletjes tegen koopverslaving ik vind het, Ik vind het uh, eerlijk gezegd uh, belachelijk. Ja, is, het niet, is het niet zo dat iedereen Wellen. tegenwoordig al blij is met een soort van diagnose? En weet je, iedereen die gaat en, en van ja, oh, ik heb... Uh, Eigenlijk wat meneer Verhoeven zegt, dat als je kinderen met problemen hebt... dan ben je blij als, als er ineens ADHD opgeplakt wordt. Ja, precies. Mensen zijn op zoek naar iets, denk ik, vooral. Mensen willen ook iets hebben. Ja, ik vind dat wel een interessante gedachte. Uh, en er zit denk ik iets, iets goeds aan en iets slechts aan. Laten we blij zijn met z'n allen... Dat, het tegenwoordig, hè, dat, dat die psychische stoornissen geëmancipeerd zijn. Tegenwoordig is het niet meer... Dat is de meer, goede kant. Dat is de goede kant. Want ja. vroeger uh, ieder ieder had zijn kruisje... maar het ging er vooral niet over. En, en je werd er al helemaal niet voor behandeld. Want dan was je gek. Nee, tegenwoordig de, kun je gewoon depressief zijn zonder dat je gek bent. Of, of een eetstoornis hebt zonder dat je gelijk als gek wordt bestempeld... Ja. en wordt uitgekold door de samenleving. Maar... Ik denk, we moeten oppassen om door te slaan... dat straks iedereen een psychische stoornis heeft. We hebben met z'n allen niks aan. We hebben niet eens het geld om al die mensen te behandelen. Dus... Ho hoe komt het dat u eigenlijk, uh, samen met nog een, een, een Canadese collega... begrijp ik, eigenlijk de enige twee mensen zijn die zich hier druk over maken? Ja, nou, ik, ik denk dat je... Uh, dan dan duik je, uh, je een beetje in de psychologie van zo'n werkgroep. Dan duik je een beetje in de dynamiek hoe dat gaat. Maar je kunt je voorstellen dat wij hebben vier jaar... Uh, bij wijze van spreken in een kamertje gezeten. Hè? Niet altijd lijfelijk, maar toch heel veel met elkaar gecommuniceerd. En dan bestaat het risico dat je op een gegeven moment heel erg... Uh, je gaat identificeren met dat voorstel. Want je hebt er al zo lang aan gewerkt. Het wordt steeds een lastiger. Een tunnelvisie. Tunnelvisie. Het wordt lastiger om je ongelijk te erkennen. Het boek gaat er wel komen... See, hè? Dat ziet er toch wel naar uit. De, ja, maar nieuwe... dit hoofdstuk weet ik nog niet zeker. Hoe dat eruit zal zien. Goed, ik wilde graag tegen die tijd dan nog eens een keer met ah. u samen naar kijken. In ieder geval voor dit moment dank. We gaan zo direct doorpraten uh, met Waylen Over onder andere Bob Marley. Maar eerst hele andere muziek van Alamo Racetrack. Op een racetrack met Lindy Hop en veel mooie muziek, dan moet je onze pagina vrijdagmiddag live op Facebook liken, want dan maak je dan een kans op een gesigneerde CD. Dus niet zomaar een CD, maar een gesigneerde CD van Unicorn Lost Dear. dat is hun laatste CD. We mogen er drie verloten. Yeah, yeah, yeah. De gastrecensent van de week yeah. is Welen. Nogmaals welkom. En nog steeds uh, Roel Verhulp, psycholoog aan tafel. Ook cultuurlief hebben we spraken toen net even over muziek. Eh, vooral in welk in genre? Uh, op dit moment ben ik erg uh, into uh, armen van Buren. Kijk. En dan zit er een man met een netpak en een stropdas. Verwacht ja. ja, je dan maar, misschien maar weer het niet? Het is fantastische muziek voor in de auto. Ja, ja absoluut. Je moet er heel hard op rijden. je dance. Uh, uh, ja, is dat zo? Rij jij daar heel hard op? Als het opkomt wel. Harder dan mag. Ja. Jij hebt uh, voor ons, want je bent gastreizend, je hebt een documentaire gezien over Bob Marley, ja. en je hebt een CD beluisterd, Heroes van Willie Nelson. Uh, zullen we maar even met Willie Nelson beginnen? Uh, wie is Willie Nelson? voor de mensen die dat Jeetje, Niet wie weten? is Willie Nelson? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik denk dat eigenlijk iedereen het behoort te weten. Laat ik het zo zeggen, vanaf uh, een jaartje of 18... Uh, hoor je dat uh, zeker te weten. Maar voor, die, voor die drie die het niet weten. Nee, maar uh, een, een pioniers singer, songwriter... Uh, uh, grote hits op zijn naam... en uh, vele samenwerkingen... En, uh, heeft onderdeel. is uh, is onderdeel geweest van uh, We Are the World. Um, Amerikaan, dus, uh, Texan, country. Texan, ja, country muziek. Het geloof ik al 200 al albums. Meer, nou, het is, ja, het is country muziek, omdat het uh, vaak zo. Bestempeld wordt, maar er zitten ook hele grote jazz-invloeden in. Breder, genre-overstijgend, ja, uh, zeer zeker. Zo nu en dan. Uh, het is trouwens bijna ook, heb ik me laten vertellen, ieder jaar uh, in Nederland, omdat die Amsterdam, maar eigenlijk, ik geloof, vooral de koffieshops. <laughs> ja, nee, ja, ja, er staat zoiets als uh, Willy Weed. En, uh, Willy dat, Weed, oh, ja? dat is heel erg uh, bekend uh, onder de Amerikaanse artiesten. En uh, als je dat één keer gerookt hebt, dan. Uh, dan en dan schijn je helemaal van de wereld. En jij hebt ook wel eens met hem gerookt? Uh, ja, ik heb weet, die eer mogen, mogen hebben, ja. Die Willy Wiet ook, of uh, nou, minder met, sterk? Nee, nee dat volgens weet je mij niet was mee. het gewoon een normaal wietje uit Amsterdam, mag ik het zo maar zeggen. En, uh, nee, hij had een concert in, uh, in Amsterdam in, in, in ik en ik kende Waylon Jennings. Waar jij nou vernoemd bent? Of ja, waar je jezelf ja, naar hebt vernoemd? Ja, ja, klopt. En uh, uh, dat was een goede vriend van hem. En uh, zij hebben ook samen plaat opgenomen. En uh, nou, ik mocht een uh, dag onder zijn vleugels mee. En een van die vleugels was... Uh, ook daadwerkelijk vliegen, zeg maar. Het album Heroes. Ja. Hoe was het? Uh, nou, ja, een oude Willy Nelson, lekker uh, op zijn leeftijd nog gewoon muziek maken. En uh, ik heb er een soort van zin in gevoel. Ik vind het nog steeds leuk om muziek te maken, en dat doe ik dan ook. En het maakt me niet meer uit of ik een grote hit maak of, of dat ik uh, interessant ben voor, voor de pers. Of, uh, hij met... doet gewoon wat hij trek in heeft. Ja, en uh, heeft hij eigenlijk altijd wel gedaan? Maar natuurlijk is hij ook wel een beetje gebonden geweest aan dat, uh, aan, aan commercie, laat ik het zo maar zeggen. Ja, klinkt niet heel enthousiast. Nou, laat ik het zo zeggen. Als iemand mij nu zou vragen... Van, goh, uh, ik wil me verdiepen in uh, Willie Nelson. Yeah. Uh, heb je een tip voor me? Zou ik niet dit album aanraden? Nee? Dit is voor de liefhebber. Kijk, ik ben opgegroeid met Willy Nelson, dus ik kan het ontzettend waarderen. Ik vind het prachtig hoe de man, hoe kwetsbaar die ook weer is. Het is een klein beetje het gevoel wat, uh, wat Johnny Cash met zijn American Recordings heeft gedaan. Maar mm. uh, wel iets voller nog qua instrumenten en nog iets frisser, laat ik het zo maar zeggen. En grappige ja. gastartiest, hè? Snoop Dogg, ja, is... die ook hier in Amsterdam mee leren kennen. Ja, inderdaad. Nou ja, zo komen er meerdere langs op het, uh, op het album. Wat is het mooiste nummer? Nou, het mooiste liedje, en daarvoor heb ik misschien nog niet goed genoeg kunnen luisteren, laat ik het zo zeggen. Maar ik vond één stukje tekst, dat is me wel bijgebleven. En het is, uh, Come on back, Jesus, and bring John Wayne on the way. Dat vond ik wel oh. heel tof, dat hij uh, je... een soort van... Ja, kom maar terug, Jezus, weet je. Het is goed, maar, maar neem John mijn jeugd, Wayne mijn mee. En, ja, neem een jeugdheld mee, want ja, en jou, daar heb ik meer aan gehad dan aan jou. Zo. Weet je? Dat dat was van zie je. Was, was ook Country vond. Music? Of, of, nou ja, het nee. is meer dan dat, maar oh. niet. Nee, nee, nee. Dance nee. is ook een heel ander genre. Bob Marley wel? Bob Marley wel. En uh, ik heb in het verleden heel veel klassiek geluisterd. Meest recent nog veel opera's. Uh, dat, uh, dat vind ik ook heerlijk. Ja, dan is Bob Marley toch wel weer heel wat anders natuurlijk. Maar ja, goed, dat maar, is uh, maar, maar die dingen, Ja, maar je, je kunt toch wel van verschillende dingen houden. Ja, absoluut. Want ook Waylon. Jij houdt van reggae en van Marley. Ja, nou ja, dat is ook een deel van de opvoeding geweest. En, uh, maar kijk, ik wist een beetje waar hij voor stond in zijn leven. En, en zijn muziek kende ik goed. Maar ja, deze documentaire, dat is... Jeetje, ik, ik, was, ik was ontzettend onder de indruk. En, en ja, ik vind gewoon dat iedereen dit gezien moet hebben. Want, waarom? Uh, hij is de Messias. <laughs> nou, dat ben je heel erg onder de indruk geraakt. Ja, je bent een de volger geworden. Als Je nou, het schoot heel even door mijn hoofd. Ik dacht, nou zou ik het ook gewoon doen, maar ja. nee, daar ben ik. Uh. Maar wat maakte zo'n indruk? Um, nou, het leven, de strijd die de man geleverd heeft in het 36 jaar dat hij geleefd heeft en um, de, de muziek die daaruit voortgekomen is. De stel, hij is, hij is die stijl. Hij, hij, er is nooit iets beters gekomen dan dan Bob Marley. Ik Bedoel, hij belichaamt. Alles Wat reggae inhoudt. Hij was halfbloed Jamaikaan. hè? Ja, en, en halfbloed uh, uh, Engels, volgens mij. Zijn vader, ja, was een Engels, Engelse kolonist. Nou, en. Um, dat, nee, dat speelde een belangrijke rol, hè? Dat speelt een ontzettend belangrijke rol voor hem, omdat hij wil in de uh, donkere cultuur opgenomen worden, maar hij is half wit. Dus, nou ja, dat is een best lastig. En door de Witte wordt hij niks, niet geaccepteerd, omdat hij te donker is. En. Dus wel een die struggle continu die hij levert. En, en, maar ook hoe hij op een gegeven moment... de twee uh, ministers die, die, die ruzie met elkaar hebben... om het maar simpel te zeggen, oorlog. In, uh, en, en Jamaica is, is, uh, zit in een burgeroorlog. En dan doet hij een concert. En tijdens dat concert raakt hij in een soort trance. En dan roept hij die twee ministers het podium op. En hij pakt hun handen bij elkaar en houdt ze met zijn hand vast. En hij begint een soort nou ja, vrijheids... Spreuk uit te spreken en ah, wel... rood charisma. Dat is heel heftig. Ja. Dat is, als je, nou, ik heb een paar keer... En, en het grappige is, want je kijkt naar de documentaire... en je hebt de hele tijd een hele grote lach op je gezicht. omdat het, Je kijkt alleen maar naar vrolijke beelden. Of is het beeld van een, van een hele luie, altijd stoonde uh, man klopt niet, hè? Nou ja, was ontzettend hard Maar dat moet ook. Als je dit bereikt hebt in 36 jaar, dan heb je heel erg hard gewerkt. Een goede voetballer ook was het? Goede voetballer. En, uh, maar het, de, de hele, zijn menselijke kant als, als, als vader bijvoorbeeld komt ook aan bod. Ja, en... Uh, uh, Want hij had, en dat bij blijkt. bij heel veel het... verschillende vrouwen heel veel verschillende kinderen. Uh, ja, zeven vrouwen, elf kinderen. Ja. Ja. En, uh, maar die gingen allemaal goed met elkaar om. Maar daar wordt ook in verteld dat nou, als hij de 100 meter sprint met zijn zoontje ging doen... dan was het niet zo van, oh, ik laat hem winnen. Wat je normaal gesproken zou doen. Nou, hij ging Competitie. Ervoor. Hij ging ervoor. En, en nou, dat hij er weinig was, maar... Ja, die twee kanten worden heel goed... goed uh, Als je moet kiezen uh, voor de luisteraar hè, dit weekend... ga of de plaat van Willy Nelson beluisteren... of de documentaire van Bob Marley bekijken. Dan zou ik zeggen... ga eerst de cd van uh, Willy Nelson. Nelson luisteren. En daarna en de, de En vervolgens start je elke dag op met een beetje... Bob Marley in Everything's Gonna Be Alright. Rolf, nieuwsgierig geworden? Ja, heel erg. Ik denk uh, muziek is uh, naast natuurlijk persoonlijkheid... en ons op zich het meest belangrijke in het leven. En dat kunt u weten. Dank uh, in ieder geval voor de recensie. Ook Whalen, de documentaire Marley draait, draait, draait, moet ik zeggen, sinds gisteren in de bioscopen. En het album Heroes is natuurlijk gewoon uh, te koop: het album Heroes van Willie Nelson. Ook meneer Verhul, dank. Zodra ik gaan we praten met advocaat Elisabeth Zegveld. Maar nu eerst. De rubriek over moederdag. Ja, dames en heren, zondag. Moederdag. En wat blijkt uit onderzoek: een grote meerderheid van de moeders stelt aandacht op die dag veel meer op prijs dan de boeketjes, de flesjes parfum, de kettinkjes en de erotische staafmixers. Meer waardering voor het immateriële dan voor het materiële. Bij ons, mevrouw Windgassen en haar zoon Nico, welkom. Ja, even, want ik hoor al mensen giechelen. Windgassen is een naam van oorspronkelijke Duitse origine... en betekent gewoon tochtsteeg. Oh. Dus niks om te lachen. Nou, het is best wel een naam om te lachen. Mam, vraagt me aan mijn klasgenootjes vroeger. Er hoefde iemand in de klas een scheetje te laten... en ik was een uur, dus sigaar. Nico! Hou je mond. Oh, goed, goed, goed, nou, ja. goed. goed, goed. Ho, ho. Over de kwestie nu: moeders hebben liever aandacht op moederdag dan tastbare cadeautjes. Mevrouw Toch de uh, windgassen Tochste. bedoel nou. ik. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zie mijn jongen nooit. Helemaal nooit? Mam, helemaal overdrijven is ook een vak, hoor. Ik sta nog gewoon bij je ingeschreven... zodat je extra kinderwijslag kan vangen. Terwijl ik 34 ben, mam. Ik ben 34. Dat denk jij maar. Het staat misschien in je paspoort... maar je bent een kind. Mijn kind. Mam, ik kom niet bij je langs... omdat je iedere ochtend vroeg al bij mij in de keuken koffie zit te leuten. Elke ochtend. Ik ben er nooit voor half acht. Het is niet Nico, Nico, mag ik ervan uitgaan dat jij het er niet mee eens bent... met die voorkeur voor het emotionele? Nou, Om problemen te voorkomen hou ik het liever bij een presentje één kopje koffie en dan hup, uh, wegwezen de kroeg in. En wat voor presentje wordt dat dan? Nou, dat kan ik u wel zeggen. Die flapdrol, die komt ieder jaar met een theepot in de vorm van een cameel. kameel. Een ja. Oh, terwijl ik spaar al veertig jaar theepotten in de vorm van een dromedaris. Ja. Ik heb nu meer kamelen dan dromedarissen, dankzij ja. mijn lieve Nico. Maar zelf een kopje thee samen met ze moeder drinken, oh Nou, maar. dan ga je toch lekker verder met je kamelenpotten sparen. Ophouden, Nico. Jij hebt geen idee wat de dromedaris voor mij betekent. Oh, wat, wat betekent de dromedaris dan voor u? Nou, Dat is een vrij lang verhaal. Ik was in 1978 op vakantie oh. in Egypte... Ja. waar ik op Del tegen ben gekomen... Ja. die mij pontificaal op een dromedaris zetten. Geweldig, balanceren op die ene bult. Hè. Niet tussen twee van die slappe kamelen. Ja, dus, het... Als ik kom, dan begint ze meteen over die kamelen... en ze houdt nu maar op. Uren gaat ze door. Omdat en ze wil meteen ik wil dat uiteindelijk tot je doordringt. Uh, uh, ik spaar dromedarissen! Ja, uh, uw verhouding lijkt me wat gespannen. Helemaal. Ja, Maat, ja, nou, oké, okay, het is wat gespannen. Hoe komt dat? Hij begon al in de baarmoeder. Na zes maanden moeilijk te doen. Alsof hij zich eruit wou vechten. Nou, vind je het gek? Je had een inwendige babyfoon laten aanbrengen om slaapliedjes voor mij te kunnen zingen. Maar, mam, je kan helemaal niet zingen. Hou dat... toch op! Meteen nadat ik de borstvoeding stop, keerde je hier van me af. Ja. En waar liet je mee achter? Twee lege jopen die tot aan mijn navel hangen. Ja, natuurlijk. Ik, ik was twaalf toen jij overging op vaste hapjes voor mij. Twaalf was ik. Dat ja. lijkt me vrij laat. Vrij laat, Was toen ik vijftien was, legden ze me uit... waarvoor die witte pot met de rulpapier naast in de kast in de gang was. Ik wou niks forceren, lieverd. Nou, en waarom bracht je me dan aan de in naar school iedere dag? Voor je eigen veiligheid. Uit liefde. Ah, mevrouw, mevrouw. Ja, uit liefde. Dit is geen liefde. Dit is ziek, mama. Het is ziek. Je bent gewoon ziek. Reden te meer om zondag even langs te komen. Hey, je moet, er moet <totstuken> nu een term voor jou uitgevonden worden wat jij hebt. U hoort het, ah, u hoort het luisteraars. Liefde. Moeder en zoon. Een uh. unieke band. <totstuken> Sanne Wallis de Vries, Pieter Bouwman en Henry van Loon. Het is uh, half drie, dus tijd voor het NOS Journaal. Ewout Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist in totaal 213.000 euro terug van een aantal Limburgse ambtenaren. die zijn veroordeeld in een bouwfraudezaak. De ambtenaren kregen bijvoorbeeld een auto, verbouwingen. of kaartjes naar voetbalwedstrijden en concerten. In ruil daarvoor kreeg het bouwbedrijf opdrachten toegewezen. Het OM eist van een voormalige provincieambtenaar en zijn vrouw het hoogste bedrag, bijna 67.000 euro.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 De Europese economie krimpt dit jaar, maar volgend jaar is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft de eurocommissaris Reen gezegd. Hij verwacht dit jaar 0,3 krimp. Voor volgend jaar wordt 1,3 groei verwacht. Nederland kan volgens Reen in 2013 ook weer groei verwachten, namelijk 0,7 En een vrouw uit Vraneker is gisteren in Groningen de trein uitgezet... omdat ze geen kaartje had gekocht voor haar cello, schrijft de Leeuwarder Courant. De celliste was onderweg naar Parijs, waar ze studeert aan het conservatorium... De conducteur had de vrouw erop gewezen dat de cello een zitplaats innam. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Vrijdagmiddag drukte op de wegen. We zien het vooral op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij de afrit Amersfoort-Noord, 2 kilometer fieden. De A10 West naar Zaanstad, 3 kilometer bij de Koentunnel. Aan de andere kant van Amsterdam... daar staat op de A10 voor de Zeeburgertunnel, 3 kilometer fieden. Voor een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht... A28 Utrecht Amersfoort bij de Afrit den Dolder 4. En de A50 van Arnhem naar Os. Voorknoopend Ewijk wijk 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om deze uitzending ook bij te wonen. Al jaren vecht ze voor rechten van oorlogsslachtoffers. En met succes, want wat velen onmogelijk leek lukte haar... ze zo erkende bijvoorbeeld de Nederlandse staat... na maar liefst 46 jaar verantwoordelijkheid voor het bloedbad... in het Indonesische Rawagede. En het lukte haar de staat aansprakelijk te stellen... voor de dood van drie moslimmannen in het Srebrenica-drama. En ze gaat door, want de kans dat ook de verantwoordelijke militairen... in Srebrenica, waaronder commandant Karmans, vervolgd gaan worden... is groot, zo werd afgelopen woensdag duidelijk. Vandaag is de gast advocate, hoogleraar internationaal humanitair recht... Lisbeth Zegveld, welkom. Dank u wel. Laten we beginnen met, met het laatste, met Karremans. De Landelijke Reflectiekamer heeft het Openbaar Ministerie positief geadviseerd... over vervolging van onder andere uh, Karremans. Ziet u dat als een overwinning? Um, nou, Ik heb op die Reflectiekamer natuurlijk niet zoveel invloed gehad... hoewel ik er wel van uitga dat onze aangifte daar natuurlijk... Uh, als uh, een van de basisstukken heeft gelegen. Ja, ik, ik denk heb van begin af aan gedacht dat je die zaak gewoon moet vervolgen. Dat er eigenlijk niet zo heel veel uh, juridische haken en ogen aan zitten. Nee, maar justitie uh, dacht daar toch anders over... en vond ja. blijkbaar nog een extra advies in dit ja. geval. Uh, wat, wat is eigenlijk zo'n reflectiekamer? Ja, het mijn Ministerie heeft het instrument een aantal jaar geleden ingesteld... om moeilijke, gevoelige zaken, zowel juridisch moeilijke als politiek moeilijke zaken... nader te evalueren. Dat zegt om, al wat natuurlijk. Ja, om iets meer buiten hun eigen uh, organisatie te treden... en ook het advies van derden in te winnen. Ik denk dat het een prima instrument is hoor. Ik moet zeggen dat toen uh, de Reflectiekamer uh, werd aangekondigd in deze zaak... had ik er nogal een hard hoofd in, omdat ik dacht... Ja, wat valt er nog te reflecteren na zoveel jaren? We hebben. We ja, hebben en ze er jaar... dus zitten wel militairen in Ja, dus, dus precies. Dus... Er zitten wel militairen in, maar geen slachtoffers. Dus ja. wie, hè, wie wordt er nou precies vertegenwoordigd? Maar ook ja, reflecteren: hebben we nou 15 jaar de tijd voor gehad? Dat kan eigenlijk alleen maar negatief uitpakken. Um, en dat de zaak natuurlijk politiek gevoelig ligt. Dat men het liever niet heeft, dat geldt, natuurlijk voor een, ja, dat, dat geldt in brede zin, denk ik, in Nederland. Dus de, ik had er een hard hoofd in. In die zin ben ik wel... Ja, ik, Verrast? Ja, nou, ik ben in ieder geval heel, heel blij dat het zo is gelopen. Hè. Dat er een constructieve discussie is geweest. En, uh, want dat was mijn eerste zorg. De uitkomst kan negatief zijn. Maar ik was vooral bang dat het een beetje... Uh, maar werd. Werd, ja, of, een... of gewoon niet serieus Maar ja, dit is nog maar een advies. Hè? Nu ja. moet justitie ook nog tot vervolging van karamans en anderen overgaan. Ja, nou ja, dus in die zin een overwinning. Uh, het is geen beslissing. Hè. Het is nu aan het college van PG's om uh, procureurs generaal om een beslissing te nemen. Ik denk wel, nu alle juridische stappen zijn gezet, uh, en naar ik begrijp uh, uh, is het Openbaar ministerie zelf ook niet geheel negatief. Uh, uh, staat het nog niet geheel negatief tegenover deze zaak. Mm -hmm. Plus de reflectiekamer, dat er eigenlijk alleen nog maar een politieke beslissing overblijft. Heeft. Dus dat de ruimte... He, dat om de minister nu... misschien bezwaar zou maken. Nou ja, in ieder geval dat er op juridisch vlak niet zoveel bezwaren meer zijn. En dat hmm. is natuurlijk wel een overwinning. En dan krijg je weer een, een herhaling. Het is in de jaren negentig is de zaak bekeken. Toen er zijn de feiten echt onder het uh, tafelkleed geschoven. He. De strafbare feiten mochten ja. eens gemeld worden door de militairen. Maar wat als ze nu toch zouden besluiten om het niet te doen? Ja, dan heb je dus een politiek feit weer. En dan zijn we dus sinds ne jaren negentig niks opgeschoten. En dan, dan is het, is dus het verhaal... weer af. We willen het niet, we wilden het toen niet, we wilden het nu niet. Maar wat het betekent is... dat voor u dan? Stopt u er dan mee? Nee, dan is er een artikel 12 mogelijkheid. Hè. Dus dan kun je naar het Hof en dan dien je een beklag in. En, en die uh... moet justitie dan dwingen om ons als, alsnog te vervolgen? Ja, die kunnen een we bevel geven. En dan helpt zo'n reflectiekamer natuurlijk wel. Hè. Als deskundigen zeggen dit moet je eigenlijk wel doen. en het college zegt op politieke gronden dat moet je niet doen. dan staat u sterker. Ja, hm. we gaan erover doorpraten. Over deze en andere zaken. Ook de zaak bijvoorbeeld tegen Zorrik Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Mathijssen schreef nadat ze googelde op uw naam. Liesbeth Zegveld, kleine Liesbeth vindt haar ouders zo onredelijk, ze ligt met ze overhoop, ze denkt, wat kan ik doen om ze in hun macht te raken, wat als ik nou die dure vaas sloop, daar ziet ze toch maar van af, want ze weet dat wordt straf, en als ze zich weer ergens onderuit praat, zegt haar vader, ook jurist, hey Liesbeth, word jij Advocaat. Yeah. maar advocaat. Dus van Gooré over vlak naar de grote stad. Ze laat zich bij een vereniging ontgroenen. Vindt het onterend, maar zit het uit en zegt daarna af: Ze zal zich nooit met onrecht verzoenen. Ze promoveert Coen en wordt advocaat. Een die voor politiek gevoelige zaken gaat. Altijd in strijd voor de mensenrechten. Ze nou, houdt van knoert hard werken. En vechten, vechten, vechten. Zelfs de Nederlandse staat moet onder haar druk bezwijken. Een aanklacht tegen al die lijken: Blauwhelm is reden niet samen. Bad Indonesia. Ook is ze nog niet klaar met Soregeta. Ze is niet gevoelig voor een hoog salaris of voor een groot kantoor. Ze stopt eerder met werken als het buiten mooi weer is. En in het weekend gaat haar gezin voor. Het bloed zal altijd blijven stromen. Maar ook de zon zal altijd blijven schijnen. Liesbeth Zegveld, een tank van een wijf. welkom, een vrijdagmiddag live. <applaus> Susanne Matthijsen, Vera K., Henry van Loon over mijn gast Liesbeth Zegveld. En dan vraag ik altijd, klopte het ook allemaal? Ik denk dat het een beetje te lovend was, maar ik, Tje, eh, ik oh vond ja? het ik vond een prachtig lied. <laughs> ja, dat vind je zelf natuurlijk nooit erg. Bent u een tank? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je daar alleen maar uitspraken vergelijkende wijze over kan doen. En met wie vergelijk je je dan? Ja, u ja. voelt zich geen tank? Nee. Nee. nee. Als kind al wel moeite met onrecht? Ja, ja, en wel ook iets van, daar kom ik op terug. Hoe, hoe kwam dat al zo vroeg? Ja, dat, is, dat zijn van die vragen. Dat, ja, dat zit dan in je. Dat is geen, geen beslissing van wel of niet doen. Dat doe je dus gewoon. Ja, ik weet gewoon niet. Uh, uh, genetisch, via de ouders? Nou, ik zie het nog niet helemaal zo in hun. Ik gaf dat mijn ouders nog wel redelijk anders zijn. En de rest van de familieleden ook wel. Ja, terwijl uw vader u wel prikkelde, begrijp ik, in discussies. Van, Joh, ja. Als je vindt dat je gelijk hebt, moet je maar zorgen dat je het krijgt. Ja. Ja, verbaal heel scherp en, en met, met woorden tot het, tot het uiterste gaan. Hè. En ook het geloof dat je met het woord en het argument het uiterste ergens uit kan halen. En daar kun je vraagtekens bij zetten, maar ik denk dat ik dat wel heb overgenomen. Ja, ja. u wil ook altijd winnen? Nou, dat heb ik wel aangepast. Een beetje de vraag wat winnen is natuurlijk. Hè. Dit waren allemaal procedures die uh, heel erg ingewikkeld waren. Die heel lang hebben geduurd en nu zijn het... Ik zou bijna zeggen toevallig, misschien niet helemaal toevallig... maar God, er zijn nu recent een paar successen uitgekomen. Ik denk als je echt wil winnen, uh, dan wil je dat waarschijnlijk ook snel. En dan begin je niet aan dit soort zaken. En de winst, uh, die begint eigenlijk al op het moment dat iemand kantoor binnenkomt... en uh, met een enorm probleem zit natuurlijk, gewoon een, een, een, een, een issue dat zijn leven kleurt... En de daarvoor, voor zo'n persoon, zeggen van... nou ja, ik ga dat waarschijnlijk niet voor u oplossen. Maar hè, er is wel voorzien in een bepaalde procedure... waar we misschien dit eens kunnen aankaarten. En ook degene die uh, mede verantwoordelijk is voor dat probleem... Uh, is op het matje kunnen roepen. En eens kijken wat diegene nou eigenlijk te zeggen heeft op dat probleem. Het gaat niet om winst aan het eind, maar gewoon om, om... het is al winst dat je een zaak oppakt? Nou, door, een heel belangrijk punt is bijvoorbeeld feiten al vaststellen. He, waarom valt op een uh, Afghaans slachtoffer in, uh, in Derawood of in, uh, ergens in Roeskan een bom? Wie heeft die bom gegooid? Waarom is die toen gevallen? Waarom is die op zijn huis gevallen? En waarom heeft het ja. 22 familieleden gekost? Mensen hebben geen idee. Als ik die aan de lijn heb, dan zeggen ze als je alleen al ons een gezicht kan geven en voor ons kan uitzoeken waarom dit is gebeurd, onder wiens verantwoordelijkheid, met welk doel, dan hebben we al zoveel gewonnen. Mm -hmm. uh, en de, zo zit er in zo'n zaak ja. Allerlei stappen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik in de zaken uh, Srebrenica en Raakede uh, niet meer hoopte, met name Srebrenica. Uh, dat niet meer zou hoopte. winnen? Nee, nee. En toch zou ik echt tot het allerlaatste... en we zijn er bovendien nog niet, maar ik zou echt wel tot het allerlaatste ja. zien. Door... Want we hebben een aantal mensen, maar waaronder ook een, een collega van nu, Joran Sluiteren, even om een typering gevraagd. En die zei het volgende. Elisabeth is, uh, is wel heel competitief. Uh, dus ze wil uh, volgens mij alles wel graag winnen. Uh, dat is, uh, uh, denk ik, uh, mij, misschien met het simpelste uh, gezinsspelletje... tot en met uh, de rechtszaak. Ja, dus niet alleen rechtszaak, <laughs> maar ook die arme kinderen van u... Ach. die moeten het afleggen als ze met u gaan dammen of wat, of wat dan ook. Ja, als je ergens aan begint, moet je wel je erop voor inzetten. Het kleurt hè? rood, hè? Dat is waar, hè? <laughs> het klopt, hè? Nee, maar als je ergens aan het begint, moet je je wel inzetten. Ja. En als dat het einddoel is, dan, dan streef je daarnaar. Maar ik, ik denk wel serieus dat als je... Uh, uh, als het echt op, winst, op het uiteindelijke winstgericht zou zijn... dan zou je dit soort zaken niet snel oppakken... in de zin dat je niet weet wanneer het eindigt. En nee, je je en... weet het niet, maar, ik, maar het, is, het, moet, het zou toch ook heel frustrerend zijn... als je juist na jarenlange juridische strijd niet wint? Nee, maar we hebben heel veel niet gewonnen. En bij de eerste keer dat we de subrennische zaken verloren in eerste aanleg... Nou, toen, toen stond echt de traan in mijn ogen. Het was ook een vonnis waar werkelijk de namen van de cliënten kwamen er niet eens in voor. Ja. Dutchbed kwam er niet in voor. Het ging uitsluitend over de Bosnische Serviërs en de Verenigde Naties. Hè, de, de, de partijen waar dan natuurlijk op afgeschoven die, wordt. Die zouden verantwoordelijk zijn? Ja. Hè, uh, alles buiten ons. Maar ik vond het een vonnis. Uiteindelijk zeiden mijn cliënten wat we eigenlijk hadden moeten doen, is gewoon tijdens de uitspreking van het vonnis terecht zou uitlopen. Nou, daar was ik eigenlijk te verrast voor. U, u bent hebben... doorgegaan met resultaat, hè? want, want ja. Uh, nou ja, Srebrenica hebben het over... waar uiteindelijk meer dan 7000 moslims zijn vermoord. U bent erin geslaagd om de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen... voor de dood van drie moslimmannen. En u wil nu verder, want u wil nu ook dat de verantwoordelijke militairen vervolgd worden. Waaronder Karmans inderdaad. Nou, we hebben het er net over gehad, die kans is groter geworden. Maar vervolgd voor wat? Uh, nou, de aangifte staat uh, het rijtje genocide, oorlogsmisdrijven, uh, uh, moord, dood door schuld, dus eigenlijk van het ergste tot aan de meest eenvoudige misdrijven staan, uh, staan opgezond. En het is aan het openbaar ministerie om te bepalen uh, waarvoor zij vinden dat er uiteindelijk vervolg moet worden. En waarom dan juist bijvoorbeeld karamans? Nou, dat is een beetje een uh, focus is een beetje te veel op hem gekomen. Hij staat zeker in de aangifte, maar de aangifte is ook gericht tegen de plaatsvervangende commandant destijds uh, van Dutchbed, uh, major Franken en uh, tegen de uh, adjudant van de personeelszaken daar. Uh, het is zeker uh, mijn cliënt, Hassan Hanovic... die heeft op zijn knieën smekend tegenover uh, meneer Franke gelegen... om alsjeblieft zijn ouders en zijn broer niet van de VN-basis af te sturen. Op 13 juli aan het einde van de dag. Omdat aan de andere kant van de poort stonden de Bosnische Serviërs... en iedereen wist wat er zou gaan gebeuren. Het was Major Franke die uh, uiteindelijk heeft gezegd... en nu ga je eraf nu gaan je ouders eraf, daar staat de bus en nu is het wegwezen. Meneer Karremans is, uh, was bij mijn weten in die dagen ziek. Althans, uh, uh, gedroeg zich zo en was niet veel uh, zichtbaar op die was vn Is Was daar niet bij betrokken? Nee, is niet veel gezien in die dagen. Behalve met de onderhandelingen met Mladic uh, heeft hij wel gedaan. Maar En bij veel andere zaken wel. De, de, de vraag is natuurlijk... Is het goed of, of kun je überhaupt individuele militairen voor dit soort dingen verantwoordelijk stellen? Ja, ja het is een, ik, ik snap dat die vraag opkomt en ik denk ook dat ik daar zelf uh, heel lang mee heb uh, gezeten. Toen ik de uh, slachtoffers voor het eerst ontmoette in 2002, toen was hun vraag, uh, wij willen strafrecht, wij willen mensen achter tralies, uh, dit is te erg, dat kun je niet met een civiele procedure afdoen. Ik overzag het toen niet en ik had het gevoel dat het een collectieve aansprakelijkheid was... waar iedereen zijn steentje bij droeg. Een beetje zoals u het ook ja. schetst, hè, dat er niet één persoon dat is uit te halen is heel veel fout krijgt. gegaan. Ja, en iedereen ja. reageert op de ander. Dus een collectief verhaal, dus de civiele procedure. De aangifte hebben we pas in 2010 ingediend. Hè. Toen waren we al een, een fors eind op de civiele zaak. waar bent u dan gegaan Ja, als je heel lang in die zaak zit en je hebt echt het gevoel dat je hem uh, inmiddels beheerst... en je kent alle details dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat als jij beslist... dat iemand onder jouw gezag, als je iemand in jouw huis, een vluchteling... buiten je voordeur zet en buiten die voordeur staat iemand met een mitrieur. En je weet dat die mitrieur dan op die, me, die persoon uit jouw huis gericht zal zijn. En je beslist toch om hem uit je huis te zetten. Ook al heb je wel wat, je zit zelf ook niet zo lekker in je huis, maar goed. Ja, dan draag je daar uiteindelijk, dat is een, dat is een persoonlijke keuze geweest waar iedereen uiteindelijk voor zijn eigen handelen verantwoordelijk is en ook al zijn er meer aspecten geweest die het totale handelen hebben ingekleurd. Dan nog ben je in, in dit geval, in dit voorbeeld, persoonlijk aansprakelijk. En we, we, we hebben daar geen bewijs gevonden dat die. Ik, ik denk dat er vanuit Den Haag uh, opdracht had moeten komen. U zet niemand buiten de compound. Wat zitten er eigenlijk aan man, mannen op uw compound? Nou ja, dat geeft dan natuurlijk ja, die mogelijk maar, ook bredere ja, verantwoordelijkheid maar aan. Maar op het moment dat jij zegt en nu daar is de deur en nu wegwezen dan doe jij dat. En daar hoort, daar, daar hoort strafrecht bij. Dat we we er hebben volgen. gevraagd aan uh, oud-commandant der strijdkrachten... Dick Berlijn, wat hij van vindt dat mogelijk... mensen als Karmans vervolgd worden. Als de regering besluit om uh, um, uh, soldaten uit te zenden... en als het parlement daarmee uh, akkoord gaat, instemt... en de legerleiding vervolgens uh, mensen goed heeft opgeleid... goed heeft getraind, de juiste roe meegeeft... Uh, mee, uh, dan moeten ook de militairen erop kunnen vertrouwen... dat ze zich gesteund uh, voelen. Als er dan... ...toch een keer wat fout gaat, dan moet je niet de militairen persoonlijk aanspreken... ...maar uh, ja, het hele apparaat wat het goed besloten heeft om die mensen uit te zenden. Dus ook de militaire leiding, ook de politieke leiding... ...en eventueel zelfs mag het ook het parlement naar zichzelf kijken. En misschien ook wel wij zelf, want het parlement zit weer namens ons. U schudt hard nee. Ja, dit ontkent het strafrecht. Meneer Berlijn zegt in feite het strafrecht geldt niet tijdens uitzendingen. Het militair strafrecht geldt wel en bij zwaar over de schreef gaan... en dit is een zwaar over de schreef, dit is niet dat er toch iets gebeurt... dit is een zwaar over de schreef, mm -hmm. geldt het strafrecht. Daarnaast heb je een collectief verhaal... moet je ervoor zorgen dat de mensen goed uitgerust zijn. Maar ja, hij zegt, het, het was wel minister Voorhoeven ja. uh, uh, he, die het besluit ja. nam. Uh, generaal Couzy ja. die uh, verantwoordelijk was voor, uh, bij wijze van spreken... De, dat het ook gebeurde, moet je ja. niet bij die mensen zijn. Nou, hoor? ik zou zeggen, neem uw verantwoordelijkheid, dus zorg daarvoor. Maar als ik een slechte jeugd heb en ik word aan alle kanten word ik misbruikt... en volgens kies ik ervoor om hier op het Renbrandplein iemand neer te schieten... Dan toch de bak in. Dan kunt u zich daar niet op bora. kan ik niet zeggen, zegt, mijn ja. ouders hebben het laten vallen. en ik kreeg ja. van die persoon een geweer en iemand zei dat moet je doen. Ja. Maar Dick Blijn is bang voor de gevolgen hè, die een mogelijke uh, uh, strafzaak zouden kunnen hebben. We moeten niet in de situatie komen dat uh, militairen bij uh, wijze van spreken zeggen: van ik ga alleen op uitzending als ik een advocaat mee kan nemen. Want dan hebben we het uh, apparaat in verte, uh, ja nutteloos gemaakt. Is er nog oorlog te voeren als je je advocaat mee moet nemen? Ja, dit is echt zwaar gechargeerd. Het is natuurlijk onzinnig. Wat, je, wat, wat het bewerkstelt, hoop je, is dat dit gewoon nooit meer gebeurt. Het is natuurlijk een extreme situatie hier gebeurd. Als je zegt, we kunnen niet meer gaan... want in dit soort gevallen zijn er gevolgen aan verbonden... het zal wel wezen dat er gevolgen aan verbonden zijn. Wat we moeten proberen is dat het gewoon niet meer gebeurt. En waar blijven de slachtoffers in dit verhaal? Die mensen zijn hun hele familie kwijt. Hun leven is kapot. Maar worden, worden mensen als Voorhoeven en cousie ook door u aangepakt? Of... Nou ja, kijk, ik, uh, ik, ik, ik vind, en uh, die geluiden zijn, worden natuurlijk steeds sterker... dat het uh, Openbaar Ministerie in het onderzoek... zeker naar deze mensen zou moeten uitbreiden. Het is altijd lastiger omdat het leidinggevende zijn... en dus hè, strafrecht bepaalt, vraagt om een zekere direct verband... tussen handelen en de plekken. Dus die mensen zitten in Den Haag. Het is gewoon moeilijker om ze te Ja, het is lastiger, vervolgen. maar dat betekent niet dat het niet haalbaar is. Hè? Hm. We hebben nu ook uh, de, de leidinggevende Karadzits bij het Joegoslavietribunaal. Daar moet een wil zijn... Het moeilijke is als de defensie niet meewerkt... dat je het bewijs tegen dit soort mensen wat lastiger rondkrijgt... Ja. dan hè, mensen die nou eenmaal toch al enigszins geofferd zijn. Maar wat, dus, wat, wat, ja. wat, is, wat is recht in tijden van oorlog? Hè? Want dat zijn natuurlijk hele ja. rare, uitzonderlijke ja. omstandigheden. In hoeverre worden die daarin meegewogen? Nou ja, kijk... Uh, ik vind als je niet bereid bent. Het is, het, is, het is bepaald op internationaal niveau. dat ook tijdens uitzendingsmissies het strafrecht geldt. En het strafrecht moet door de staten gehandhaafd worden. Dat is uitdrukkelijk bepaald. Dat is geen collectieve internationale verantwoordelijkheid. De staten zijn verantwoordelijk om militairen die overschreef gaan te berechten. Ja, maar dan zegt Karmans bijvoorbeeld. He, hij werd geïnterviewd in Nieuwsuur. Ik kon niet anders. We waren afgesneden ja. door nadiets. We ja. hadden geen voedsel, geen brandstof, geen medicijnen. Uh, de VN. Hebben we steeds aan de bel getrokken, d niks. Uh, kortom, er werden geloof ik nog militairen van Nederland gegijzeld op dat moment. Het mes stond hun op de keel, zegt hij. Ja, maar daar houdt het recht rekening mee. Het oorlogsrecht is, uh, ik, ik geef het direct toe, is natuurlijk een heel moeilijk fenomeen. Want uh, uh, waar blijven de regels als er zo gevochten wordt? Maar in de regels is verdisconteerd de militaire noodzaak, proportionaliteitskwesties... Uh, het belang om de oorlog te kunnen winnen, het belang van zelfverdediging. Het is niet voor niks nog nooit gebeurd dat er iemand in Nederland is vervolgd... voor iets wat we in oorlog nee, hebben gedaan. Daar wordt rekening mee gehouden. Ja. Behalve blijkbaar als het allemaal wel onder VN-vlag gebeurt. Want dan ineens is er immuniteit. Ja, maar dat is dus een andere kwestie. Het strafrecht wordt wel gehandhaafd en moet ook gehandhaafd worden. Dat valt terug op individuen. En de Verenigde Naties, en daar is echt natuurlijk een groot probleem... de Verenigde Naties kan allerlei dingen fout doen... heeft enorme verantwoordelijkheden, maar heeft... Draagt ook wel die aansprakelijkheid, maar kan niet worden aangesproken. Dus die trekt zich terug in New York in zijn schulp. En daar hoor je verder niks van. Dat is wel een merkwaardig daar, fenomeen. Ja, daar zou ook dus, ik, dat is echt wel ernstig, inderdaad. Zou je ja, vinden dat ja. dat veranderd ja, moet ja, worden? Op wat voor manier? Houdbaar. Nee, en ik begrijp ook wel van, van, van, van politici dat dit op de lange duur niet houdbaar is. Dat wij in het kader van een NAVO-missie naar Afghanistan gaan. in het kader van een VN-missie naar Afghanistan. dat wij in zijn brainchain onder de VN-vlag van alles doen een VN die de, hè, die de commando ja. heeft... die alle, alle verantwoordelijkheid naar zich toetrekt... de bevelstructuur ook naar zich toetrekt... maar vervolgens niet kan worden afgerekend op allerlei fouten. Hoe zou dat, dat moeten ik veranderen? Ik wel zeggen wie, wie, dat ja? in Srebrenica de VN-opdracht had gegeven... mensen die naar uw compound vluchten, die mag u niet wegsturen. Nee, dus, ook als, als, dus die VN-opdracht uh, is daar Die Die hebben ze ook niet uh, gehandhaafd aan, nee, nee, die order. Nee. Uh, maar goed, kan, dat, kan iemand de controleur controleren? De VN in dit geval. Nee, de structuur moet veranderen. De VN hmm. moet, Wat, onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Verenigde Naties nog steeds immuniteit geniet uh, uh, in de kwestie van Subreenza. Technisch juridisch is natuurlijk strikt juist. Maar ik zou inmiddels vinden dat we naar een, een, een situatie toe moeten... waar de rechter zegt, u heeft immuniteit... maar dan biedt u een andere vorm van rechtsherstel aan de slachtoffers. Als u dat binnen een jaar niet doet, dan spijt het ons. Maar dan gaat rechtsherstel voor en dan moet u toch, uh, ja, moet u toch verantwoording hm. afleggen. Dat zal een hoop uh, veranderingen nog in wetgeving vergen. Dus dat zal best wel duren, als het al gebeurt. Nog twee andere zaken wil ik even doornemen. Rawa en uh, u heeft succes behaald in, in die zaak. Negen nabestaanden kregen uh, schadevergoeding. Van de Nederlandse staat van bloedbad. dat in 1947 daar in Indonesië uh, uh, plaatsvond. En u gaat nu door voor slachtoffers van de Nederlandse, Nederlandse commandant Raymond Westeling. in dezelfde tijd. Uh, dat kan nog een veel grotere zaak worden. Hè? Nou ja, dat ligt eraan natuurlijk. De, de rechtbank heeft hier al geoordeeld. veel sneller natuurlijk dan in de sabrenica zaken En de staat heeft daar heel snel heel positief op gereageerd. Dus die zaak is eigenlijk. zij het in een heel laat stadium en onder dwang van een vonnis maar is die toch wel heel netjes uh, uh, snel afgehandeld... naar tevredenheid van, uh, van alle betrokkenen, denk ik. Ja, maar dus, uh, hier, hier, hier gaat het... Uh, dus dat kan natuurlijk, dat heeft een president yeah. geschapen. Ja, ik heb, ik heb uh, uh, gezegd, luister, uh, dat ligt er. Uh, laten we nou niet weer die gang naar de rechtbank maken... maar laten we dit nou oplossen. En dit zijn mensen, de Indonesische mensen op Zuid-Sulawesi... dat zijn totaal niet, uh, rank, geen rancoreneuze mensen. Die zitten helemaal niet te wachten op een procedure... Die zitten ook niet te wachten op grote bedragen... Die zitten alleen te wachten op een verhaal... Ja, daar is daar wel het enorm van. Toegeven mis dat het niet klopte wat ja, er gebeurde. Het had maar niet u, u, In het eh, Rabakadee hebben ze ook schadevergoeding gekregen. Hier u, gaat het om, ik geloof, negen mensen die u vertegenwoordigt, maar het gaat, gaat om veel meer mensen. Ja. Dus dat zou een hele grote schadevergoeding kunnen worden. Ja, maar het aantal mensen dat we hier vertegenwoordigen is ook zijn er ook slechts tien. Omdat uh, de meerderheid is natuurlijk overleden. En wij uh, tot nu toe met deze mensen contact hebben gekregen. Maar het is dus. De zaak is zo lang geleden dat de mensen om wie het gaat, eigenlijk langzaam van het toneel verdwijnen. En daarmee wordt de zaak kleiner. Dus in die zin heeft ook een zekere tactiek van de staat van... wij hm. wachten en kijken of iemand zich meldt, die werkt wel. Want op een gegeven moment zijn alle betrokkenen gewoon... En vindt u dan fijn. ook, als ze er nog zijn... dat militairen ook vervolgd zouden moeten worden? Nou ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Er is een aangifte gedaan door een stichting... waar we in Nederland mee samenwerken. Die aangifte hebben wij als kantoor niet gedaan. Ehm... Um, Laat ik het zo formuleren, ik zal niet zeggen dat het niet moet... maar ik heb altijd uh, de voorrang gegeven aan uh, de rechten van de slachtoffers... en een verhaal van de staat. Eerst maar eens even die excuses en de vaststelling van het onrecht. Ja, omdat het natuurlijk ook om hele, ja, toch wel hele mensen op forse leeftijd betreft. En, uh, nou, ik ben daar nog niet helemaal over uit. U sluit ik... het niet uit. Tot slot, Sorgheta, de vader van Maxima. U probeert hem ook al een tijd vervolgd te krijgen. Uh, is uh, voor de tweede keer mislukt. Want justitie zegt, ja, u heeft geen bewijzen eigenlijk. Te, we ja. te weinig concrete informatie. Ja, het is is wel de wereld op zijn kop natuurlijk. Ja, want? Nou ja, het Openbaar Ministerie moet natuurlijk zaken onderzoeken en niet de slachtoffers. En bij het verdrag voor gedwongen verdwijningen, waar we ons onlangs aan hebben gecommitteerd, is uitdrukkelijk bepaald dat het Openbaar Ministerie een actieve houding moet nemen omdat gedwongen verdwijningen zo ontzettend moeilijk te bewijzen en zijn. zij moeten onderzoeken. Ja. Zij hebben de bevoegdheden. Zij kunnen samenwerken met Argentinië. Helpt het dat Videla recent ja. toegegeven ja. heeft dat er inderdaad is gemoord, dat die mensen zijn verdwenen? Ja, dat helpt natuurlijk wel, want de volstrekte ontkenning. Kijk, Sorgeta zat natuurlijk vlak bij hem. En hij zegt, ja, ik heb tot 84 niks geweten van enige mensenrechtsschending. Ja, dat is, dat, het, het klinkt hard, maar dat is natuurlijk een leugen van de eerste orde. En dat helpt wel als zijn naasten dat natuurlijk nu beginnen te melden. Bovendien hoop je altijd dat als er ergens één steentje gaat schuiven, dan is de kans ja. dat het hele toch zegt justitie ook, uh, ook al wist hij het, dat maakt hem nog niet per se aansprakelijk. Dat wil niet zeggen dat hij erbij betrokken was, of dat hij er actief aan meegedaan. Iemand heeft. op dat niveau, die een ministerie runt, het kernministerie van de dictatuur, het landbouwministerie, waar mensen van zijn ministerie verdwijnen waar dossiers van zijn ministerie worden gelicht, die daar niks aan doet... terwijl het, gezien zijn bevoegdheden in zijn macht ligt om er iets aan te doen... op welke manier dan ook, succes is daar helemaal geen vereiste... die is verantwoordelijk in leidinggevende positie, daar is geen twijfel over. Want af afweten vindt u in dit geval is dan eigenlijk net zo erg als het zelf doen? Kennis in een leidinggevende positie maakt je verantwoordelijk. Er waren heel veel mensen in andere oorlogsomstandigheden... die ook, eh, nou, zelfs in de Tweede Wereldoorlog... die wel wisten wat er gebeurde... maar daar uiteindelijk toch niet voor verantwoordelijk zijn gesteld. Nee, maar kennis in de leidinggevende positie zo dicht... daar waar de slachtoffers verdwijnen. Hè, en dan weten we allemaal dat landbouw, de hele dictatuur... ging over landbouw, ging over hervorming van grondbezit... van kleine boeren naar grote boeren. Iemand die zo dicht bij Videla staat, die de koep heeft gesteund... en op dat ministerie zo'n hoge positie heeft... die draagt de verantwoordelijkheid om niet nalatig te zijn... maar om actief daar... Uh, uh, positie in te nemen en die zaken te voorkomen dan wel te melden wat er is gebeurd. Dus u zal... Tijdens dan ja. wel daarna. U gaat door om te proberen hem ja. volg te krijgen. Ja. Maar, maar hoe, dan, hoe gaat u dan die informatie verzamelen? De justitie wil? Gaat u zelf naar Argentinië? Nou ja, we hebben nog niet helemaal beslist wat er nou de volgende volgstap voor vervolgstappen zullen zijn. Maar uh, uh, een van de mogelijkheden is inderdaad dat we zelf in Argentinië onderzoek gaan doen. Ik heb het echt het mijn ministerie gezegd: wat jullie doen, moeten wij dan kennelijk doen. Um, dan wel een beklag indienen, wat uh, dan gebaseerd zal zijn... op het feit dat de verplichting van het Openbaar Ministerie volgens de wet is. U moet zelf iets doen. Het Openbaar Ministerie zegt... God, ja, we hebben een brief gelezen. U het gaat eigenlijk er, is, zeggen, zeg tegen, tegen justitie, uh, doe je werk. Ga nou, zelf onderzoek ja. doen. Eh? En zolang u doorgaat, zal de kroning ook nog wel uitgesteld worden, denk ik. Denkt dat, u niet? Dat is niet aan mij. Daar voelt u zich niet verantwoordelijk voor. Nee. Nee. U bent uh, werkzaam bij Beuler, Koppen en De Feiten. Nee. Wanneer... Beuler heet het. Beuler heet het. Ik wou zeggen, wanneer komt uw naam erbij eigenlijk? In plaats van meer namen erbij hebben we gekozen voor wat namen eraf. Wat namen eraf? En u gaat ook niet voor uzelf beginnen. Nee, we hebben daar een heel leuk team met uh, uh, verschillende rechtsgebieden die elkaar heel goed aanvullen. En Daar werk ik al tien jaar mee en dat gaat naar. Uh, dat blijft u doen. Volle plezier. Ik wil u danken voor dit gesprek, advocaat Lisbeth Zegveld. De volgende uur gaan we debatteren over de toekomst van Afghanistan. Maar nu eerst de bonusstrek. Hier eh, op radio tot aan de ster. Maar als u naar onze site gaat, vrijdagmiddaglife.afro.nl, kunt u hem in zijn geheel niet alleen horen, maar ook bekijken. LMO Racetrack. Living old abandoned houses filled with dirty magazines, all of the creatures of the swampland. Who will scare them off now? Human Intervention live. zondagmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de Perstribune Bladendokter Rob van Vuren vertelt waarom een tijdschrift een succes kan worden of een flop. Als mensen zeggen een blad is te duur, dat is meestal niet de reden. Dan is er altijd wat anders. Alt judoka Dennis van der Geest praat over de komende Spelen en het leven na de topsport. Hartstikke leuk dat u nu andere dingen gaat doen. Verder, Olympisch boogschutter Rietse van Halten, Cassie Kijken. Als u zelf een klacht heeft of een opmerking over radio, tv of klant, dan kunt u bellen met Govert's antwoordapparaat via 035-677-6001. Dat alles...